Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NMS op 3. Over anderhalve week weet je hoeveel inkopen je moet doen voor het kerstdiner. Tot die tijd hakt het kabinet er geen knoop over door. Ook al hebben meerdere adviseurs van het kabinet inmiddels gezegd... dat ze kerst met de hele familie geen goed idee vinden. Minister De Jonge vindt het nog te vroeg om nu al te zeggen... met hoeveel mensen we rond de kalkoen of de kerstzol zitten. 8 december, dan horen we meer. En dat doen we bewust, omdat we dan ja, dichter op de kerst zitten. Beter weten hoe het dan gaat. En ja, kijk, we zien natuurlijk met elkaar dat die cijfers onvoldoende dalen op dit moment. Dat is zo. Uh, en dat betekent dat als een extra aanmoediging moeten we daarin zien om goed ons best te doen... om dat virus eronder te zien te krijgen. Uh, maar waar dat toe leidt uh, en tot welke maatregelen dat leidt... dat moeten we echt op een later moment bekijken. In de Rotterdamse haven is 50 kilo coke gevonden. Het spul zat in een container uit Zuid-Amerika. Iemand belde de politie dat hij heel veel opvallende pakketjes zag bij het uitladen... De politie zegt dat uitpakken leuk is in deze tijd van het jaar... maar dat het ook vervelende verrassingen oplevert. Er is niemand opgepakt. Een man die vervangende bussen regelde als de treinen weer eens niet reden... heeft de boel voor een ton opgelicht met spookbussen, meldt de Telegraaf. Hij declareerde jarenlang veel meer bussen dan er werden ingezet. De NS telde niet hoeveel het er waren. De man moet binnenkort voor de rechter komen. En op het hoogste politieke niveau gaat het over Circus-olifant Booba... Circussen mogen sinds 2015 geen wilde dieren meer meenemen. Maar olifant Booba kon maar niet wennen in een opvang. De vraag is nu: mag Booba bij het circus blijven of moet hij toch naar een opvang in het buitenland? Minister Schouten twijfelt. Daar zijn we gewoon steeds mee bezig geweest om daar het beste voor boelbaar te hebben. Want dat ga, daar gaat het uiteindelijk ook om wat het beste voor hem is. En ja, zijn baasjes weten wel wat het beste is. Ja, dat weet ik. Maar er waren ook andere baasjes die ook uh, uiteindelijk uh, die dieren niet meer op hun plek hebben gehouden. Die ook graag bij, uh, bij het circus of wat dan ook waren gebleven. De Tweede Kamer wil dat de circus olifant hier mag blijven. Ik krijg je het weer nog? Het is een grijze dag met af en toe regen. Behalve in Limburg, daar schijnt de zon ook af en toe. Het wordt een graad of acht vandaag. Dit weekend iets meer zon en kouder. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ABB. In Noord-Holland is er vertraging op de A7 Zaanstad richting Hoorn. Tussen Pummerend Noord en Af het Averhoorn: 5 kilometer met 5 à 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht, dat heeft te maken met een vrachtwagen met pech. Tot zover de verkeersinformatie.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 Cet estrade, il S'il je, het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 En ik ben er weer, Maya Kop. Uh, wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag allemaal oud-Hollandse nummers draaien. Althans, van voor 1980 hè? tot 1980. Ja, we. klopt. Ja. En uh, om kwart over één bellen we Ingeborg even uit de natuurwinkel. En gaan we weer over uh, wat uh, dingen praten. Zoals uh, depressiviteit in deze tijd. Want de dagen worden weer korter. En daardoor komt de somberheid samen met de corona ook nog eens een keer om de hoek kijken. Ja, zonder meer. Ja. Goed, maar eerst leuke muziek. Ja, ja. Het eerste nummer is Amsterdam Huilt. Nou ja. <laughs> als vader weer bladert in zijn fotoboek... dan sta je versteld als hij weer vertelt... van de Weesperstraat en de Joodoen.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 het hun allen weer goed maar zal gaan Voor er werd geplunderd en uitgeroeid Hebben daar jidische jelentjes gestoeid Men noemde hen er zo ook of God, Waarom mag het niet zijn zoals het er was Amsterdam huis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 voor de hele mispochte, massaal voor de hele mispochte. Het is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 Ja, we begonnen met Zwarte Riek en uh, Amsterdam huilt. Zwarte Riek is in uh, 2016 in Zandvoort overleden. Ze dus werd ook wel de Jordaanprinses genoemd. En uh, we, we eindigden net met... Uh, ik heb geen zin om op te staan van het. Ja, jouw lijflied denk ik. Mij, absoluut mijn lijflied. Het <laughs> is van oktober 1965. Ja. En de uh, hoogste notering in de top 40 was 9. En de hoogste notering in uh, de top 2000 was in 2000 op, uh, op nummer 1269. En in 2005 stond hij op 1966 op het nummer. En daarna is hij eruit verdwenen. Ja, zonde. Echt ja. een Nederlandse tophit, denk ik. Ja, we ja. moet ik hem gewoon weer proberen erin te krijgen. Ja, we gaan misschien hem een oproep doen. <laughs> ik heb geen zin. Vanuit je bent. <laughs> ja, leuk. Ja. Nou, dan gaan we door met uh, een nummertje uit 1957. Van de Selveraars, de postkoets. Nog nooit oh, nee. van gehoord. Ben Jowel, benieuwd. Ja, ja, ja. Ja? waren de Salvera's met uh, de postkoets. En, en ik heb aan de andere kant heb ik uh, Ingeborg. Ingeborg, hoe is het? Goedemiddag. Ja, het gaat, uh, met mij gaat het heel goed. Het weer is vandaag alleen een beetje somber. Ja, het was koud vanochtend op de fiets. Het, was, het is behoorlijk koud, is het. En... Uh, de verwachtingen zijn toch ook wel weer dat het uh, van het weekend toch wel uh, weer een stukje toeneemt uh, qua, qua afneemt, qua temperatuur. Ja. ja. We gingen het hebben over uh, depressiviteit, daar hadden we het uh, in je winkel over. En dat je ja. veel mensen binnenkrijgt. Valt het op? Is het meer dan andere jaren? Uh, ja, ik kan eigenlijk wel zeggen, en ik denk dat het corona daar ook uh, zeker ook wel mee te maken heeft, dat er veel meer mensen last hebben van uh, depressiviteit en somberheid. Um, ook wel meer last van, van paniek. Van waar, waar gaat het allemaal naartoe. Um, en daar worden ook wel de nodige uh, voedingssupplementen adviezen voor gegeven. Vooral in, uh, in deze maanden. Ja, maar dit, deze maanden zijn ook bekend erom, hè? Meestal zo rond uh, deze de tijd is het toch al... Ja, ja natuurlijk is het altijd zo dat mensen ook wel uh, tijdens de feestdagen wat somberder worden... Uh, corona dat speelt ongetwijfeld daar ook uh, een stukje in mee. Ja. Uh, maar ja, wat, wat gebeurt er nou eigenlijk hè, met mensen die uh, depressief uh, worden? Nou, dat is eigenlijk zo dat het de serotonine, dat is een neurotransmitter in onze hersens, die regelt eigenlijk onze stemming ja, en, en, ja dat, dat, ik, mijn advies daarin is dat we eigenlijk zoveel mogelijk ondanks dat het misschien koud is probeer smiddags toch een wandelingetje te maken euh, lekker naar buiten te gaan en als je het zou willen ondersteunen met wat voedingssupplementen dan is magnesium vitamine B en D zeer belangrijk voor een goede stemming ja. nou, Vitamine D dat wordt met name ook al in de, in, in de zomer aangemaakt. Onder invloed van het zonlicht. Nou, in, de winter, in de winter moeten we dat uh, helaas missen. Dus een aanvulling met vitamine D zou echt heel goed zijn. Ja. En, en je... magnesium daarentegen, dat, dat ontspant weer. Je zou er ook een heel goed, uh, een, een goede levertraan voor kunnen gebruiken. Dat zou ook heel uh, goed werken ja, als je ik dat ik zonder. Zo ja, zo ja, het komt toch uit. weer helemaal terug. Ja. Maar wordt het ja. nog steeds ja. van walvissen gemaakt eigenlijk? Weet uh, het wordt, uh, het wordt uh, nog steeds van, van, uh, van walvissen onder andere ook gemaakt. Er is wel wat verandering, uh, in, heeft er plaatsgevonden, maar daar zit nog zeker een, een stukje van de walvis ook bij. Ah. Ja. Ja. En hoe is het met jou eigenlijk, uh, hoe, met deze maanden? Heb jij ook last van, van somberheid? Of, of ik, heb ik heb het eigenlijk nooit gehad. Ik heb nog nooit last van somberheid gehad. Natuurlijk heb nee, ik wel ik heb met dippen op. gehad... maar dat, dat heeft meer met, met levensomstandigheden te maken... als met, uh, met, ja. met, met andere dingen. Nee. Ja, ja, ja. Nou, en het is ook heel belangrijk dat als mensen zich somber voelen dat uh, de darmen ook echt een, dat is ook een aandachtspunt. De darmen die staan ook wel voor de, voor de tweede hersenen. Hè? Ja. Uh, ja. Maar ook belangrijk dat, uh, dat de darmen goed functioneren. Ja. En de serotonine in de hersenen, die worden namelijk ook weer in de darmen geproduceerd. Oh, okay. dus ja. serotonine regelt heel erg die stemmingen. Dus de darmen zijn ook echt een, een aandachtspunt. Maar jij had het in je winkel ook over bachbloesem. Nou, ken ik bachbloesem eigenlijk alleen? Ik heb een, een, een paard ooit gekocht. Die heb ik nog steeds. En die is heel recht mishandeld geweest. En die had dus een trauma en al dat soort dingen meer. Daar heb ik heel veel ja. met bachbloesem mee gedaan. En je had het in je winkel ja. ook over bachbloesem. Ja, nou wachtbloesem dat wordt op het moment inderdaad heel erg veel uh, geadviseerd door mij aan, aan mensen die uh, wat somberder zijn, die niet zo goed of lekker in hun vel zitten, uh, depressiviteit. Uh, en dat is eigenlijk een hele simpele methode met wat druppeltjes onder de tong, dagelijks een uh, paar druppeltjes onder de tong, wat ontzettend goed werkt. Ja. Maar daar wordt heel erg ook gekeken naar, uh, ieder persoon is uh, uniek... Dus ik vind dat altijd heel belangrijk dat mensen dat niet zomaar out of the blue kopen, maar dat ze even langskomen voor advies, zodat ik ook een beetje de persoon kan zien van, ja. oké, okay, wat speelt er op het moment hè, in iemands leven? Is, is, word je herinnerd aan, aan, aan, aan misschien iemand die overleden is of is het echt puur het weer wat, wat je somber maakt? Uh, dan kan ik daar een goede inschatting uh, voor maken. En, de adviezen zijn geheel vrijblijvend. Dus mensen mogen altijd langskomen voor adviezen. Ja, dat nou, is ook heel verstandig om te doen. Dat, uh... En je hebt er ja. verstand van, dus wat dat betreft uh, komt dat goed uit. Ja, ja. en ook, wat ook belangrijk is, dat wil ik ook zeker nog eventjes meegeven... dat bepaalde middelen st uh, stimulerend werken. En wat ik dan eigenlijk niet aanraad als mensen somber zijn... koffie, chocola, cola en Red Bull, want die kunnen je namelijk een enorme piek geven en je stemming kunnen ze boosten. En dan kan je echt een beetje in een disbalans raken en dat is bij mensen die depressief zijn, probeer ik altijd ze naar een hoger level te tillen en um, voeding speelt daar wel degelijk ook een rol in. Kies liever voeding die ervoor zorgt dat je die enorme pieken en dalen een beetje vermijdt. Dat is ook suiker, dat is ook namelijk een heel stimulerend middel. Uh -huh. En zetmeel. En wees daar een beetje uh, voorzichtig mee. Met enorme hoeveelheden brood, pasta, rijst en aardappelen. Dat uh, is ook geen aanrader voor mensen die depressief zijn. Okay. Ik of... heb altijd geleerd van uh, chocola is toch een joyfood of zo. Ja, ja, dat uh, chocola wordt, is, wordt ook wel gebruikt voor mensen die... Uh, ja, een soort knuffel, cho, uh, knuffelmiddel wordt het ook wel genoemd. Ja. Dat uh, je ja, dat, dat je blijer daarvan wordt. Maar het gaat met name om, om uh, als mensen depressief zijn... dat ze uit die, die pieken moeten. Hè? Dus om het constant eigenlijk die mensen vrolijk te... Ja. Ah. Oké. Okay. Heel belangrijk stukje. Dus uh, en naar buiten hè, wandelen sluit je ja. niet op in huis. Nee. Ook al is het koud. Trek een warme jas aan. En ga lekker wandelen. Ja, ja, buiten is het beste. Het is, uh... Buiten is het beste, ja. ja. En ik blijf ook altijd zeggen, de natuurlijke middeltjes... Hè, zoals, zoals uh, wat, uh, buitenlucht, goede voeding. Uh, we hebben ook wel wat speciale kruiden die kunnen helpen bij uh, depressies. Zoals Sint-Janskruid en biloba. Dat zijn ook hele goede middelen die, die helpen om net eventjes iets vrolijker te worden. Uh, je hoeft niet altijd meteen aan de medicatie te gaan. Dus probeer dat eerst altijd eventjes. Of lekker met de bag aan de gang te gaan. Ja, oh. Hartstikke goed. We hebben weer een heel boel geleerd, eigenlijk. We hebben weer een stukje geleerd, ja. <laughs> Absoluut. Ja. Uh, jij verder nog iets? Nou, nee, ik denk dat het voor, voor deze tijd van het jaar... dat het heel goed is dat mensen niet in hun schuld moeten kruipen... maar dat er echt hulp geboden kan worden. En grijpt die hulp aan, hè? Ga eens iets verder kijken van wat kan je op een uh, natuurlijke manier zelf doen om uit die dip te komen. Ja. Ze zijn, mensen zijn altijd welkom op de grote kroch 23. Absoluut. En een glaasje rode wijn per dag? Een glaasje rode wijn. Nou, ik heb er niks op tegen. <laughs> <laughs> Het leven moet ook nog een beetje gezellig zijn. Ja toch? Ja, dat is, vind ik ook. vind dat is ik ook. nummer één, om geen depressie te krijgen. Een beetje lol in je ja. leven, hè? Een beetje ja, lol in het leven. Genieten vooral, dat is ook een stukje ja. wat, uh, wat heel belangrijk is. En ja. doen wat je leuk vindt. Ja, elke dag ja. even lachen, dat is misschien ja. wel leuk, hè? Ja, lachen, heel goed. Ja. Heel goed, dat is uh, een hele goede remedie. Of zingen ook, hè? Zingen is ook iets op nou, of waar je niet zingt. Uh, zet wat in. Ja. <laughs> ik zag twee motten. Op een oude <laughs> En die twee motten... die wonen er pas. Nou, Pim, Hartstikke goed. <laughs> we hebben een talent hierop. Dank je. Ja. Nou, we weten weer genoeg... Uh, en iedereen is welkom in je winkel, dus... Uh, we ja, weten waar het naartoe is, uh, moeten. Oké. Okay. Graag gedaan weer. Oké, okay, dank je wel Ingeborg voor je inbreng. Graag gedaan en een fijne dag nog allemaal. Ja, jullie dankjewel. ook. Doei, doei.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 Wonen in mijn jas. Ja, welkom terug. Het eerste nummer was van De Dijk. Met bloed onthart. De Dijk die, was van de jaren 1981. Waren ze voor in, als eerste actief. En die zijn nog steeds aan bezig. Het tweede nummer was natuurlijk een heel bekend nummer van Doris. Oftewel Tom Manders. In uh, februari 1972 overleden was en zulke mooie parels van nummertjes gemaakt heeft. Dus wat hebben we verder nog? <laughs> oh jee, <laughs> er is een stukje cabaret tussendoor. Oh, Henk ja. Elsink met de Bom.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 Daar ga ik voor je nakijken, begrijp je wel? Huh? Daar rek ik meer aan. Ja, wat... De X, ja. 272, ja. Dat is mooi. Dan ga ik dat eens even nakijken. Huh? Nee. Nee, jongens. Dat ding vlugger gaat tikken, het ook niks zijn. Nee, nee, echt niet. Nee, nee, nee, nee jong, Ik heb toch zelf jaren bij de mijnopruimingsdienst gezeten? Ja, goed, is administrateur, maar daarom kent ik wel weten. Nou, doe nou even rustig aan, ik kijk hem voor je na en dan krijg je de demontatie zo en telefoon niet door. Eén moment, John. Ik zeg maar naar tweeën heen. K L M N O P Q R S T U V W, X, directe X. <kriek> <kriek> um, Baak vertel nog even, wat voor nummer stond er ook weer achter die X? <kriek> 772, Eén moment, Jan. <kriek> Eén, <kriek> twee, hey, direct een voor de <kriek> maar, ik heb hem al, er waren een paar bladzijden in het boekje. <kriek> nou, uh, dit is een hele goeie, ja. Uh, dit, deze is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 Ja, hè, die ook? Oké, okay. die vier schroeven dient men los te draaien met een anti-magnetische schroeven schroevendraaier met een handvat op nylonbasis. Ja, hij die wie niet bij je. <lacht> uh, ja, Bagema, dat doe je toch met een kwartje. hè? <lacht> ja, ja, nou kan je maar fel vertellen, Bagema, maar zo slecht is dat nou ook weer niet bij de politie. Pak dan een dubbeltje. Ook niet in de voer, hè? Oh, hij nou toch los willen dus. is nou, het nou gedaan dan? Met een knoop, waarvan? Ja, maar dat kan je toch niet maken? Nee man, veronderstel nou toch eens dat je iedere dag een bom op strand vindt. Wat blijft er nou van de warm open? Nou, goed, in ieder geval, dat, dat plaatje, dat hij eraf, hè? Oké. Okay. Nou, nou staat hier dat er twee... één kijken, nou zijn er twee draden zichtbaar...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 krijg je kortsluiting... en dan kan je eigenlijk in het voor spreken van Bagema. Het was een aardige jongen. Maar hij is helaas eigenlijk dood. Hallo? Ik zeg ha Hallo? Bagema? Zeg, bergema. Nou, heb zeker opgehangen. GELACH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 Vandaag heb ik niets gezien. Ja, eerst hadden we Henk Elsink. En Henk Elsink die is overleden in Amersfoort op 24 februari 2017. Ik ken Henk Elsink voornamelijk van de uh, uh, uh, vrij... Uh, Vrij-entree-shows. Mijn ouders gingen daar nog wel eens naartoe. Ja, ik ken hem alleen van dat stukje cabaret... dat hij op het balkon staat, jojo of zo. Oh, nee, nee, had, nee, in Amsterdam had hij uh, vrij-entree. Uh. Ja, oké, okay. ja. Ik denk niet dat het gratis was, maar dat weet ik niet. Oh, je bent er niet geweest? Ik ben er niet geweest. Nee, ik was te jong. Ah, ja, ja, ja. <laughs> en daarna hoorde nu Godfried Bowman een uh, geweldige schrijver... en vooral een geweldige verteller... Hij heeft zo'n mooie stem, eigenlijk, hè? Zo mooi, ja. zo zwaar. Zo, zo zwaar, ja. ja. Ja, geweldige man. Goed, over naar Louis Davids met Naar de Bollen. Wanneer de bollen bloeien in hun wondertere kleuren en zoetbedwelmend geuren, daar ginds bij Hillegon. Dan zegt Moeman, man de bloemenvelden mogen we niet missen maar papront ik ga vissen wat zie je dan zo'n bloem na enige discussie Komt er een echte wrijving maar wenst hem een verstijving of een tamelijk dik gezwel? Maar snapt het niet direct en staat eerst wat verwonderd. Zeg dan bij je bereid, schat en dan gaat het hele stijl naar de bollen, naar de prachtige bollen.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 Moetrapt de magere heer die ze in de bus passeren moeten Een beursplekkie in zijn voeten en lispelt verexcuseer. Maar Marietje uit mama zit toch niet in je neus te pulken Het kind gaat aan het bulken en pa vermaant zijn vrouw Dat jij het nog niet gracieus vindt, het is je eigen neuskin Ze pulkt toch niet in die giegel van jou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 ja wat hebben We hebben begonnen met Louis Davids, met uh, Naar de Bolle. Hij uh, is de enige eerste die uh, uit 1800 komt. Uit 1883 is hij geboren in Rotterdam. En in Amsterdam in 1933, uh, 1939 overleden. Uh, zijn zus is ook heel bekend geweest, Heintje Davids. Die kwam steeds en die ging weer. En... Dat moet hij gezegd ook steeds vandaan. Was dat zijn zus? Dat was zijn zus, ja. maar een broer oh, en zus. Dat heb ik eigenlijk nooit geweten, nee. nee. Ja. Dat was ook maar voor mijn tijd. Ja, dat was ook voor mijn <laughs> tijd. Maar ik kan lezen. <laughs> ja. En we eindigden met uh, Jenny Arians en uh, Frans Halsema. Gelegenheidsduo. Vluchten kan niet meer. Wat uh, uit de musical en nu naar bed komt. Geschreven door Annie M. G Smit En met de muziek van Hannie Bannink. En in de top 2000 is de hoogste pla plaats in 2005 op uh, nummer 231. En hij is nu gigantisch aan het zakken. Vorig jaar stond hij op 1303. Ja, het is alweer dus... bij de radio uh, twee top 2000 ja, tijd, hè? die begint ja. gewoon hier, ja. Misschien moeten wij ook iets doen naar Zandvoortse top uh, 220, <lacht> 200. 200. <lacht> Heel veel tijd ja. hebben we twee uur. Ja. Zandvoortse twee uur. Ja, ja. nou... Ja, ik weet niet hoeveel nummers er uit Zandvoort komen eigenlijk. Ja, nou, misschien kunnen de uh, luisteraars hun uh, top 2 in de stuur of zo. En dan maken we daar iets moois van. Ja. Dat kan natuurlijk ook. Ja, met Zandvoortse liedjes over Zandvoort, van Zandvoort of van nou, Zandvoort. Nou, misschien als... wat breder trekken. Misschien, ja. ja, laat iedereen ja, maar wat in sturen. Ja. Ik denk, als je alleen uh, Zandvoortse nummers doet, is het een beetje te kort. Ja. Dan zijn we in 20 minuten klaar misschien. Dat denk ik ook, ja. ja dus als ze twee uur vol willen maken... Mogen ze nummers opsturen naar m.kop... Ja. Ja, uh, <laughs> Nog een keer. <laughs> ja, M.kop. M. M. Ja. m Marine, Maria. Dus alleen de M dan. Ja. M.kop. Doen we. Oké. Okay. Maar nu weer even terug naar uh, oud-Hollands... De Ramblers, nou, een van de eerste oude Nederlandse groepen, Is denk ik. Nog een Big Band, dus uh, ja. we gaan genieten.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 De vrienden zie lonken als we met die wagen pronken, lieve Iedereen zal ons benijden, lieve Als wij samen zij aan zijde onze baby laten rijden. Vrolijk raaiend alle dagen in die mooie kinderwagen, lieve